Ik bij wel met het NWS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft de onthoofding veroordeeld... van een van de twee Japanse gevangenen van de Islamitische staat. Het Witte Huis lijkt daarmee te bevestigen... dat het internetfilmpje waarop de onthoofding wordt gemeld echt is... al is daar nog geen officiële bevestiging van. Obama zegt in een verklaring dat hij meeleeft met de Japanners. Het filmpje dat vandaag verscheen is een geluidsopname... met een afbeelding van de andere gegijzelde Japaner... die foto's vasthoudt van het onthoofde slachtoffer. Internationaal is de raketaanval in de Oost-Oekraïnse stad Mariupol scherp veroordeeld. Bij de aanval vanochtend kwamen zeker 29 mensen om. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa noemt het schandelijk en roekeloos. Ook de Europese Unie veroordeelt de raketaanval. De Amerikaanse minister Kerry zegt dat Rusland de separatisten nieuwe geavanceerde wapens heeft geleverd. De pro-Russische rebellen ontkenden vandaag dat zij verantwoordelijk zijn. Maar een leider heeft wel gezegd dat ze een grondaanval op Mariupol zijn begonnen. Premier Dutte vindt het passend dat koning Willem-Alexander in Saudi-Arabië is... om de laatste eer te bewijzen aan de overleden koning Abdullah. Hij reageert op kritiek uit de Tweede Kamer dat er geen zware delegatie hoort te gaan... naar een dictatuur waar mensenrechten worden geschonden. Volgens Rutte is het gezien de goede relatie met saudi arabië normaal dat Nederland op het hoogste niveau aanwezig is. Voetbal-eredivisie-hekkensluiter FC Dordrecht heeft voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd gewonnen. Excelsior is met 1-0 verslagen. Het gehad met Breda, dat morgen tegen Willem II speelt, is nu nog drie punten. PEC Zwolle AZ eindigde vanavond in een gelijkspel. In Zwolle werd het 1-1. PSV heeft in Leeuwarden met 2-1 gewonnen van Cambuur. In de eerste helft had Cambuur het betere spel. In de tweede helft zaten de Eindhovenaren beter in de wedstrijd. Het weer vanavond zijn er flinke opklaringen. In het oosten van het land kunnen natte weggedeelten weer opvriezen... waardoor het opnieuw glad kan worden. Morgen soms wat zon en lokaal een bui bij een graad of vijf. Tip. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM. Met nu, The Nightwalk. Vassenen je your seatbelts. Your seatbelts. Hold on. Yeah. Yeah. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and health vibes. I'm a planner. In 3, 3, 2, 1...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 Be sure to come back next time for the hottest house vibes on the place. Global House Vibes with, with, with DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo.